Dit zit van der Linde met het NOS-journaal. Schiphol heeft een rapport over krimp van de luchthaven niet naar buiten gebracht onder druk van KLM. Volgens de Volkskrant werd in het rapport een vliegtaks aanbevolen voor verre vluchten. De onderzoekers schrijven dat de luchthaven met deze maatregel niet zou hoeven krimpen, zoals de politiek wil. Maar een vliegtaks voor onder meer overstappers zou grote gevolgen hebben voor het verdienmodel van KLM, schrijft de krant. Om publicatie te voorkomen dreigt de KLM een Schiphol-directeur... persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade. Drie Nederlandse militairen die de Nederlandse ambassade in Libanon ondersteunen... zijn enige tijd vastgehouden door de militante beweging Hezbollah. Het gebeurde in een zuidelijke buitenwijk van hoofdstad Beirut... toen ze volgens Defensie een verkenning van routes uitvoerden. Een woordvoerder van het ministerie kan niet zeggen wanneer het incident plaatsvond... of hoe lang de militairen zijn vastgehouden... De militairen zijn via het Libanese leger vrijgekomen en teruggekeerd naar de ambassade. De politie heeft iemand aangehouden voor een Duitse moordzaak van bijna 50 jaar geleden. In 1978 werd een vrouw thuis in de buurt van Stuttgart overvallen en met messteken vermoord. De zaak werd nooit opgehelderd. Duitse rechercheurs bogen zich sinds 2020 opnieuw over de moord. Een vingerafdruk leidde naar een Amerikaanse man die destijds gelegerd was in Duitsland. De man is opgepakt in de staat New York. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. In de Eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. NEC won de uitwedstrijd tegen Hekkensluiter Volendam met 5-2. De Nijmegenaren passeren Ajax op de ranglijst en zijn voorlopig de nummer 5 van de Eredivisie. Het weer, de ochtend is droog en zonnig. Vanmiddag meer bewolking vanuit het zuiden, dan kan het ook wat regenen. Het is 10 tot 12 graden. Morgen verandert ze niet veel, dan 8 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 We are certainly walking on sunshine today, ladies and gentlemen. Mm -hmm. Want het was wel anders dan. Uh, want we gaan nu beginnen met het nieuws door de jaren heen op deze dag. En het was gewoon zo dat in uh, 2005 in Noord-Nederland wordt getroffen door zware sneeuwval. In Drenthe, Groningen, kop van Noord-Holland. Nou, wij zullen hier ook wel wat gehad hebben. Maar uh, daar viel meer dan 20 centimeter sneeuw. En in Friesland meer dan 50 centimeter sneeuw. Dat is echt kan je nagaan, ruim kniedik, yeah. weet je wel. Like, oh. Dat is zo, dan kan je inderdaad zo'n hond, die springt dan de deur uit... en die zie je gelijk niet meer. Nee. <laughs> Erg leuk altijd. Oké. Okay. Vandaag, in 1983, uh, presenteren Philips en Sony... een nieuwe digitale informatiedrager, zoals ze dat noemen. Dat is de compact disc. Dat is de CD. Ah. ja. Nou, het cd uh, digitale cd-schijfje zelf met muziek... werd op 1 oktober uh, 1982 uitgebracht. De techniek werd uiteraard al eerder bedacht. En er werden ook al eerder cd's gemaakt. Maar op 1 oktober 2000, 1982 komt de eerste cd op de markt. Nou, dat was het uh, cd van uh, uh, Billy Joel. En het uh, schijfje is, is in eerste instantie alleen in Japan te krijgen... En nou, later is het ook uitgebracht in heel Europa. En dat was een van de duurste uh, cd's uh, destijds. Nou, de, de eerste Nederlandse cd die tegelijkertijd verscheen met een LP en een muziekcassette en die meteen in een platenwinkel te verkrijgbaar was... was het album uh, uh, For Us van uh, Doe Maar in maart uh, 1983... En wel bijzonder dat Billy Joel de allereerste cd was. Ja. Toch ook wel een eer dan? Ja, en er is ook eigenlijk wel een theorie over... Van waarom kunnen de McCann maar 74 minuten op de schijf van een cd'tje. Nou, de, dat was aan de hand uh, van, um, uh, van een klassieke uh, componist. Dat duurde het stuk 74 minuten van. En toen hebben ze gezegd van oké, okay, dat is dus een belangrijk item. Daardoor duurt een plaatje 74 minuten. En uh, nou, dat was de ABBA-CD destijds ook. Die werd uitgebracht en die had uh, ook 74 minuten lang. Nou, dat was toch wel heerlijk ja. dat je niet meer een LP om moest te draaien. Nee, of yes. dat je een tik of een kraak hoorde, of ja, dat je of, je je had, of je had een cd-speler waar vijf cd's in konden. En dan ja. had je echt heel lang had je muziek. Ja. Dat, is wel, uh, ja, dat is ook heel nostalgisch. Klopt. Um, het is 1917. En uh, dat is dus inderdaad uh, de, de dag dat Nicolas, Tsar, Tsar Nico, Nicolaas. De tweede, Alexandrovic, die, uh, die werd gedwongen om af te treden. <tijdens> Ik heb me heel eventjes erin zitten te, te verdiepen. En het mm -hmm. blijkt dus uiteindelijk ook van, uh, dat ze waren ook met het hele gezin waren ze ergens. En toen zijn ze met z'n allen meegenomen. En het was dan ook een bijzonder weetje dat ze dan uh, de hele familie wilden neerschieten. En dat lukte niet, maar wat bleek nou? Ze hadden dus allemaal uh, juwelen in hun kleren ingenaaid. En het, die kogels ketsten af op diamanten en dat soort dingen. Dus, oh. daardoor, dus uiteindelijk zijn de, de laatste die dus dan niet doodgingen op dat moment... die zijn door meststeken om het leven gebracht. Mm -hmm. en, maar uiteindelijk zijn ze dus opgenoemd opge uh, <coughs> dat zij leidendulders waren. De Totterpels, en een soort martelaren. En uh, waar, uh, waar zij uiteindelijk... Uh, uh, er is nu een klooster gemaakt van de Heilige Koninklijke Leidendulders. En uh, dat is dan bij hun in de buurt uh, gebeurd waar zij vermoord zijn. En ze hebben wel eerherstel gekregen in 2008... Hmm. 1 juli 2008 heb ik eigenlijk niks van gehoord. Nee. En weet je ook nog dat ze ook hemofilie hadden, die hele familie. Dat als ze dan inderdaad uh, uh, iets hadden en een blinde darm steken... Nou, dan ja. ze gewoon dood aangaan, want ze bleven maar bloeden. Het bloed stolde oh. niet. Oh. Daar weet je niks van. Daar nee. Daar heb ik nooit van gehoord. Ja, ik vond het nee. altijd wel fascinerend. Ook die eieren en zo, hè. <laughs> dat soort dingen. Ja. Oké, okay. interessant. Ja. Allemaal. Ja. Ja. Nou, nog een klein muziek. Uh, geschiedenis weet je op uh, 2 maart... In 1989 werd voor het eerst wereldwijd de nieuwe Pepsi-commercial... voor de, de, de frisdrankenfabrikant uitgezonden. Ja? Met niemand minder dan Madonna in de hoofdrol. Nou, dat was natuurlijk allemaal ellende. Want Madonna is destijds gevraagd voor, door Pepsi... om in een aparte videoclip op te treden met het nummer Like a Prayer. Ja. Nou ja, die clip die zou worden gebruikt als reclamespot voor het merk uh, uh, Pepsi. Maar toen Pepsi de clip van Like a Pray van Madonna zag, werd de reclame van de buis gehaald. Ja, het was toch van, met die uh, dode Jezus? Die ja, ja, ja, die werd, ja, dat. Nou ja, die, ja. Zou, uh, die is van de buis gehaald vanwege ja. de outfit die ze droeg. En het zou te sexy zijn geweest en er branden de brandende kruisen op de achtergrond. Nou ja, Madonna mocht de 5 miljoen dollar die ze heeft ontvangen voor de clip behouden. Oh! Oh, dan mogen ze mij ook wel zo een aanboden. Ja. Dan zegt je, nou doe ik het toch maar niet. Maar nee. oké, okay, krijg je de helft terug. Ja. Dat vind ik wel leuk. In 1818 was de ontdekking van de grafkamer van de piramide van Gevren. Oh. Door Giovanni Battista Belzoni. En uh, die, die piramide is dus de op ene grootste piramide in Gizeh. Mm -hmm. En uh, die is in Nederland dus echt bekend ook wel als de piramide van Gevren of van Gafra. Maar uh, de, in de heette die eigenlijk ook wel de grote piramide. Nou, het, het zijn hele mooie verhalen. Ik zou zeggen, ga ze eens lezen. Ik ga jullie er niet helemaal mee vervelen. Hmm. Maar uh, ja, het is altijd wel uh, interessant. Interessant. Ja, ja. Ja, ja, het schijnt ook zo'n piramide te zijn. Als je daar met je hand binnenkomt of zo. Dat je de rest van je leven ben je vervloekt. Echt? Ja. Oh, nou, die heb ik nog niet gehoord. Oh, dan nou gaan we niet naar binnen. Ja. En uh, ik heb nog in 1969 had je de eerste vlucht van de Concorde. Hé. Hey. Dus uh, dat is nu 65. Vijfen... 50 jaar geleden? Uh, 55, jaar Alweer. En die, en die vliegt niet meer. Want de laatste is ook al geweest, toch? Van de Concorde. Ja, die is gedaan. Ja, oké. Okay. Okay. Okay. Heb jij nog uh, een ja. berichtje? Ja, in 1933. King Kong gaat in New York in première. Ja. Nou, denk ik 1933. Dat is bijna 100 jaar. Maar het leeft nog met de dag. Ik zie het zo vol me. King Kong is een fictieve, enorme gorilla... Die op, het, uh, die op het eveneens fictieve eiland Skull Island woont. Nou, dit eiland wordt tevens bevolkt door andere prehistorische reuzendieren, waaronder de dinosaurus. Nou, King Kong werd bedacht door Mr. Cooper en uh, voor het eerst ten tonele uitgevoerd in de gelijknamige film uit 1933. Ja, hoe vaak is hij van niet uh, opnieuw uitgebracht? Zo vaak. Met uh, nieuwe technieken en zo, waardoor het natuurlijk allemaal nog veel levens echter is. Echt bijzonder. Goed, ik ga weer naar de muziek. Ja, zij is een echte fun-girl, Sandy Loper. En dit uh, is girls just Wanna have fun. En uh, als, je, als je Netflix hebt, er is nu een uh, documentary. En dat is We Are the World. En dat gaat dus eigenlijk over de opname in één nacht van, van dat nummer met al die artiesten. En het is echt de moeite waard om te kijken. Het geeft je ook weer een beeld van die tijd. En uh, je, je ziet er ook bij deze dat. Uh, uh, hoe heet die, uh, Lionel Richie die, uh, heeft daar dus uh, echt een hele grote vinger in de pap gehad. Samen met Michael Jackson. En het is echt uh, de, de, de moeite waard om, om die uh, documentaire te zien. Zeker als je, uh, als je al van die tijd bent. Het was echt, uh, ik heb ervan genoten in ieder geval. Dus dat, is, dat, dat gezegd hebben Dan gaan we door naar de verjaardagen. Want er zijn vandaag weer allerlei mensen jarig. En uh, ik weet niet of jij wil beginnen. Ik, ik zit heel ver in de vorige eeuw, maar... Oh, Oké, okay. nou dan begin ik met de dag van vandaag. Klaasje Meijer uh, wordt vandaag 29 jaar. Zij is en was lid van K3. Dat is de Belgische, uh, Nederlandse meidengroep... met een Nederlands poprepertoire. Nou, dit is wel de tweede, tweede leg, hè? Ja, klopt. <laughs> en het grappige van is K3, het was eigenlijk bedacht voor volwassenen. Maar het sloeg niet aan bij het eerste nummer. Alleen kinderen vonden het leuk. Oh, nou ja, dus ze volgens ze mij zijn de ze flink rijk mee geworden, ja, denk ik. Zekers. Leuk. Ja, zeker. Ja, Leuk. Uh, wie de jarig is ook vandaag, maar ja, het is heel lang geleden... ...want hij mm -hmm. zou dan, uh, vandaag zou die uh, 204 zijn geworden. Multatili, oftewel ja. Eduard Douwes dekker oh. En hij is zeer bekend geworden van de Max Havelaar die hij geschreven heeft... ...over de misstanden in uh, Indonesië vroeger. En uh, dat zijn echt wel een grappige weetjes zo. Ik, ik ben er een beetje ingedoken... En er is zelfs een Multatuli Museum. Hè? En uh, daar staat zijn as. Want hij was de eerste Nederlander die gecremeerd werd. Echt? Ja, dat vind ik heel bijzonder. Ja. En, uh, maar ja, het was een astmatische man. En hij heeft echt, uh, echt een heel spannend leven gehad. Ook uh, daar in Indonesië. En meerdere vrouwen gehad. En, uh, ik zou zeggen, ga zeker eens kijken wat hij allemaal gedaan heeft. En lees die boeken ook eens. Hè? Want je had Saïdja en Adinda. En, uh, mm -hmm. en uh, hoe heet het... Uh, de Max Havelaar. En die zijn ook wel verfilmd ook hier en daar volgens mij. Oké. Okay. Echt de moeite waard. Ja. Nederlandse geschiedenis. Heel goed. Wie er ook vandaag jarig is... dat is de Britse zanger, gitarist en pianist... van de Britse band Goldplay, Chris Martin. Hij wordt vandaag 47 jaar. Nou, Chris Martin huwde de Amerikaanse actrice... Gwyneth Paltrow op 5 december 2003... En uh, nou, die hebben een dochtertje gekregen en een tweede kind, een zoon, werd geboren in 2006. En, uh, die zijn uh, van Gwyneth Paltrow zelf. Ja, zo. So. Maar op 25 maart 2014 brachten Martin en Paltrow naar buiten dat ze gingen scheiden. Dus die zijn niet meer samen, maar ze hebben wel twee kindjes. Ja, en wat ik wel bijzonder vind, dat las ik ook van hem, dat hij, hij, is, uh, hij is trouwens 47 geworden dit mm -hmm. jaar. Maar hij had een nummer gemaakt, Homecoming Heaven, samen met Avicii. Oh. die leeft niet meer. Dus ik heb zo van, oh dat nummer ga ik wel even, oh, even kijken. Ja. Dus, uh, ik heb nog wel een bijzonder verhaal, want kijk, we, we, we hebben natuurlijk een burgemeester gehad en die ja. heette dus uh, Arjen Nawijn. Mm -hmm. Maar uh, die heeft dus een zoon, en daarom sloeg ik aan, die heette Jaap Na, Nawijn. Het is een Nederlandse politicus. En die uh, is dus uh, ook bestuurder geweest voor de VVD. En ook burgemeester geweest in de gemeente Hollands Kroon. En, maar, maar deze jongen heeft dus wel in Zandvoort uh, veel van zijn jeugd doorgebracht, want zijn vader heeft van 66 tot 77 is hij burgemeester hier in Zandvoort. En we hebben ook inderdaad de burgemeester Nawijnlaan hier. Oh. Dus uh, gefeliciteerd uh, burgemeester. Van harte. Nawijn met uw zoon. Nou, <laughs> wat leuk. Ja. Hey, wie er ook vandaag jarig zou zijn geweest... dat is uh, Karen Ann Carpenter. Ja. Nou, ze was een Amerikaanse zangeres en slagwerker. Samen met haar broer Richard Carpenter... richtte ze de band The Carpenter's op. En Karen Carpenter had anorexia. Een eetstoornis waar destijds weinig over bekend was. Deze stoornis veroorzaakte uiteindelijk een hartstilstand waaraan ze overleed. Ja. Ze is op 4 februari 1983 overleden. Ja, prachtige, prachtige stem. Ik ben gek op hun muziek. Jazeker, ik ook. Um, Luke Pritchard die is geboren in 1985. Dus die hmm. wordt vandaag 39. Hij is de leadzanger en de gitarist van de Britse rockband The Cooks. Die ken je niet? Uh, van Naam, oh. ja. <laughs> nee, Van Naam. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, uh, Wilco zou er ongetwijfeld wel weer een plaats voor gehad. Uh -huh. maar, uh, hij was uh, echt... Uh, zijn interesse voor muziek daar, nou, die is echt ge ge gewekt door zijn vader. En uh, zij, die was mu uh, muzikant Bob Pritchard. Die was bekend van zijn band Bob Pritchard en de Echoes. Ik vind dat een bijzondere naam voor een band. En uh, ja, hij, hij is echt geïnspireerd door van alles. En. Uh, hij heeft ook een relatie gehad, drie jaar lang, met Katie Melua. Oh, serieus? Ja, nou bijzonder toch? Zij is toch van 10,000 uh, bicycles? Ja. Nee, hmm. een million. million. <laughs> nou, een million. Nine million, daar. <laughs> in Beijing, hè? Waar was dat? Oh, oh, ja, in ja Beijing. Beijing. Oh ja, ja. daar was okay. oh, het. Oké. Oh, goed. Het <laughs> kan een quizvraag zijn. Jazeker. Zeker. Ja, zeker. Hey, weet je wie er ook vandaag uh, jarig is? Daniel Gregg. Hij wordt vandaag 56. In 2005 werd Daniel Craig gekozen om de nieuwe James Bond te vertolken. Heel klein mannetje. ja. He. Volgens toen, mij ben ik langer dan hij. Oh, hij was toen 37 uh, uh, uh, jaar en hij trad toen in de voetsporen van uh, Piers Brosnan. Oh, dat vond ik wel een knapper, hoor. Oh, absoluut. En die, die viel hem weer zo van zijn voetzak. Toen hij weer meeging, doen we die film Mamma Mia. En dan zag je hem zingen. En dat was zo helemaal out of his league. Omdat hij natuurlijk zo stoere James Bond was. Ja. En dan is hij daar dan zo'n sullige vader, weet je wel? Uh -huh. Met emoties. Ja. Maar uh, Daniel Craig, nou die gaat wel lekker, hè? want die, ik zie hem wel vaker af en toe in bepaalde actiefilms. Uh -huh. Dus uh, ik ben ook wel benieuwd. Uh, want hij heeft nu de laatste James Bond-film gedaan. Ja, dat was in 2017. Uh, Niet lang geleden. 17. Nee, bevestigde, hij bevestigde aan de late show de, uh, dat hij uh, een vijfde keer James Bond zou spelen in de film No Time to Die. Nou, dat is volgens mij uitgebracht in 2018. Dus dat was zijn laatste keer. Ja, ik ben een beetje opgevoed met uh, James Bond-films. Dat is iets ja. uh, wat je ja dat krijg wat je nou mee? moet kijken. Ja, dat zijn goede films. Ja. Maar op een gegeven moment, de, de, vaak als er een nieuwe uitkomt... dan krijg je alle oude films komen dan weer langs. Ja. En op een gegeven moment heb ik er wel weer mijn buik van vol. Oh. Oké, okay, nou, ja, We dan weet ik het wel. Maar je kan gewoon een half jaar... als je één keer per week een film kijkt, kan je een half jaar vullen. Ja, zeker weten. En vandaag is ook jarig en wordt 30 jaar... nou, dat is toch echt wel een dame... Uh, voorheen hier, dat, ja, dat moet je toch alweer zeggen. Maar dat was Nicky de Jager. Hij ja. is een Nederlandse visagiste. Die houdt zich vooral bezig met video's over make-up en lifestyle. Mm -hmm. Via haar YouTube-kanaal. Maar ze zit dus ook op Instagram. Daar heeft ze gewoon al 19,6 miljoen volgers. Wow. Dus die hoeft eigenlijk, denk ik, niet meer eens meer te werken. Want nee. uh, uh, je krijgt dan uh, per klikje, krijg je dan misschien. Uh, of, uh, of per 100 klikjes, krijg je dan misschien een uh, dollar of more. Uh, ik weet het niet. Maar ja, ze is ook bekend. Dus. Uh, toen de tijd geworden met Tutorials en Layers of Me. Is een vierdelige documentaire. Die wil ik eigenlijk ook wel zien. Mm -hmm. Een keertje. En ze heeft dus ook wel wat bekende mensen. Ook uh, uh, Adele en anderen. Die heeft ze dan gewoon samen. En dan gaan ze samen gaan ze lekker tutten. Met neck-up. Mm -hmm. Zo zie ik het altijd. Want het is gewoon heel gezellig. Want, ja, ik heb dan... Ik heb dan uh, vier zussen. En die, die hebben vroeger dus echt getut met muziek. Uh, met muziek, met make-up. Ja. En dat heb ik nooit gehad. Ik had drie broers boven me. En zei, nou ja, dat is toch wel heel anders. Mm -hmm. en ik denk van, het is zo gezellig om samen uh, kappertje te spelen en zo. Nou, hier komen toch wel wat, uh, wat uh, oude dingen van mij uh, boven, hè? En hoe is het dan met kappertje spelen? Gebruikt je dan per ongeluk een echt scha echte schaar? Of, uh... ja, ja, ik heb wel mijn poppen geknipt. Oh. <laughs> Ja, ja, ja. Maar uh, goed, ik, ik, ga, ik ga weer uh, wat muziek gaan maken. Ja. Dat lijkt me een heel goed plan. En uh, ik vertel na het nummer wel, vertel ik wel welke het is. A thousand miles. Is de goede. Make a way downtown, walking fast, faces way through the crowd mm -hmm. And I need you And I miss you And now I want I miss Dit was uh, A Thousand Miles van Vanessa Carlton. Nou, het is een heel eind om te lopen, A thousand miles. Mm. Maar uh, ik weet zeker dat uh, Wilke draait zich om op zijn bedje. Dat hij denkt, oh, al die nummers. <laughs> dat is niet mijn smaak. Val ik in slaap. Ja, nou we gaan zo direct gaan we een nummer van hem weer doen en dan, dan, dan zit je gelijk weer stijf op je stoel. Mm. Maar uh, ja, het is wel leuk. Ja, hey, gesproken over de walking miles. Hè? Um, er is een laatste kans om je in te schrijven. Voor de 30 van Zandvoort. Nou, dat is pas op 30. Op, sorry, op zaterdag 23 maart. Dan is de 12e editie van de 30 van, van Zandvoort. Het is wel over drie weken gewoon. Ja. Morgen over drie weken. Maar ik. Ik geef het nu vast aan, want de inschrijving mensen wandelen mee in het meest afwisselende wandelgebied van Nederland. En schrijf je in voor 30 of 18 kilometer. En de inschrijving is geopend, maar die is tot en met maandag 11 maart en tot het limiet bereikt is. Dus ja, als je straks gaat inschrijven, het limiet is bereikt, dan kan je al niet meer meedoen. Hmm. Ja, ja nou, ik zeg zelf ook als van, uh, als je hier toch woont, dan kan je een stukje meelopen. Hmm. <coughs> Pardon. Um, in Zandvoort, we hadden een ijssalon, Civediamo. Si en die, ja. uh, die stond daar op het hoekje uh, zeg maar, uh, tegenover uh, Amsterdam Beach, het hotel in, naast het casino. Maar uh, ze keren nog voor de zomer terug op het plein. Het hele, het hele stuk daar is nu leeg. En uh, ze zijn bezig om een kiosk te bouwen waarin de ijsverkoop plaats zal vinden. Dat komt trouwens ook heel goed uit. Er zijn heel veel Zandvoorters en die hebben een uh, prijs gewonnen bij de postcode loterij... dat je dus voor uh, 7,50 ijs kan halen. En dat kan daar. Okay. Dus dan weet je dat in ieder geval. Dus misschien heeft de postcode loterij ook nog wel een beetje gesponsord. Ja. <laughs> Om uh, te zorgen dat ze het toch weer open kunnen. Maar ja, het is uh, wanneer hij dus open gaat... het hangt er af van de sloop van het complex. Maar volgens mij is dat al begonnen. Mm -hmm. En het naastgelegen naast thuis de Kau thai moest vanwege de sloop het pand ook verlaten. En die eigenaar is nog niet ingeslaagd een andere locatie te vinden. Want uh, er is voor, voor hun geen vervangende locatie beschikbaar gesteld. Zodoende moet de eigenaar zelf naar een andere ruimte op zoek. Maar voor de vele lief, liefhebbers van hun eten is het te hopen dat Kau Thai ook zo snel mogelijk terugkomt. Maar het was zo klein, dit kan je bijna vanuit je huiskamer doen. Jeetje. Denk ik zelf. He? Nou. Ja. Oké, okay, nou ja, wel uh, fijn dat de ijs komen uh, zaken er straks weer is. Ja, zeker. Zeker voor de zomer. Zeker. Absoluut. Nou, op vrijdag 8 maart... Uh, ...kan je samenkomen in een pluspunt... ...waarbij een aantal vrouwen vertellen... ...over hun leven en de verschillende fases. Nou ja, kom langs om te luisteren... ...mee te praten en te ontmoeten. De deelname is gratis, inclusief wat lekkers. Mm. En met koffie en thee. En dat uh, is vrijdag 8 maart... ...van 10 uur tot 12 uur... Nou, het pluspunt. En dat heeft te maken met de Internationale Vrouwendag van 2024. 8 maart, ja, zeker, ja. zeker. Ik zie trouwens hier ook een, uh, uh, iets van de burgemeester. Dat het, het schijnt dat Hotel Keur is na vijf maanden verbouwen weer open. En dat is natuurlijk wel leuk. Want het hotel is natuurlijk vrij uh, bekend, want het was op, op de Zeestraat. Mm -hmm. En uh, het is natuurlijk wel een feestje geweest. Het is uh, gistermiddag gebeurd. En het is uh, naar verluidt het oudste hotel van ons dorp, wat nog bestaat gewoon... En uh, de officiële opening uh, was uh, bijgestaan door Tom van der Venus en de mevrouw Christine. En uh, ja, het is natuurlijk geweldig geworden. En ze zeggen ook al van, uh, tegen het stel van jullie hebben een achtergrond bij de bank, maar de gasvrijheid die jullie hier in Zandvoort al jaren brengen, daar kan die bankenwereld nog een puntje aan zuigen. Nee, dat zei Daar kan je ze nog wat van leren. Dus alleen aan de buitenkant moet nog wat kleine dingen gedaan worden. En het hotel uh, draait inmiddels warm voor het komende seizoen. Oké. Okay. Dus uh, nou, en uh, ik heb nog een andere, maar jij uh, had jij het nog mee? Ja, ik heb nog iets. de gemeenteraad heeft een, uh, afgelopen dinsdagavond uh, na eindeloze discussie akkoord gegaan met het saneringsvoorstel voor Park Zuid. Zegt je dat iets? Park Zuid, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, na nou, een, nou, nou, nou ja, toch wel veel gestommel van de VVD en. Uh, uh, uh, die werd mede ingediend door Jong Zandvoort, CDA en OPZ... was toch vrij snel duidelijk uh, dat het plan van ruim 1,3 miljoen euro... het zou gaan halen. Dus uh, ja, nou ja, voordat dan de inhoudelijke behandeling uh, werd begonnen... stond er nog eerst de benoeming van een nieuwe, nog een nieuwe raadslid uh, op, de, op de agenda. Nou, dat is dan Henk van der Linden. Die heeft zich gevoegd bij de fractie van de PVV. Nou, dat fractieleider Marco Deen. Bekende naam trouwens, ja. maar ik denk, ja. na ruim vijf jaar voor de Zandvoortse politiek... verruilde voor een zetel in de Tweede Kamer. Nou, Ronald van Tichel is nu de fractievoorzitter. Nou ja, gaat het dus om asbest. Hè? Op het uh, overloopterrein van park, uh, Parking P-Zuid... werd vorig jaar juli asbest gevonden... Tijdens de werkzaamheden. Inmiddels ligt er een voorstel om de sanering in te richten. zodat het terrein weer volop kan voorzien. in parkeercapaciteit. die oplevert tijdens zeer drukke dagen voor de, voor de zomer. Ja, nou, dat is heel goed. Ja. Ja, toevallig had ik ook een artikel over. Marco Deen. Hmm. dat hij uh, nu officieel. Uh, door de burgemeesters beënigd. Maar dat, ja. uh, dat had, daar had jij het al over in het artikel. Ja. Ja. Dus nou, er is nog van alles te doen. Uh, er is een knoppenwandeling in de Haarlemmerhout op 10 maart. Oh, leuk. En uh, er is vogelzang op Leidduin op 10 maart, dus dat is volgende week. Ja. En ze hebben op 9 maart is er een schoonmaakactie Broedwand-Oeverzwaluwen. En dat is dan toch al weer ietsje verder weg. En uh, we krijgen deze berichten altijd vaak van uh, IVN en. Uh, het is wel erg uh, interessant eigenlijk. Want er is een broedwand. Die, die moet geschikt gemaakt worden. Weer voor het komende broedseizoen. Dus er gaan een honderd broedpijpen. Schoongemaakt worden. Maar dat is bij de Plas in Hoofddorp. Oh, dus, dus dan kijk. moet je nog even een stukje weg. Ja. Maar het is wel interessant om dat soort dingen toch mee te maken. En dat geldt ook voor die vogelsang op blijduin. Daar, uh, daar willen ze dus dan. Uh, uh, een excursie houden over vogels. En hun zang. En het wordt dus door IVN en zuid -Land gehouden. Dus om 10 uur s ochtends is dat dan op 10 maart. En de eindtijd is dan 12 uur. En uh, aanmelden is wel gewenst. Mm -hmm. via Gerard M. van Dijk, het net.nl. Maar kijk anders dan ook even op uw televisiekanaal. Het is het 40 of 44, ik ben altijd in de war. Uh, voor als je Ziggo hebt en als je KPN hebt, heb je 1367. Op dat kanaal kan je dus al dit soort berichten terugvinden. En ondertussen kan je dan ook live naar onze radio luisteren. Kijk, dus dat dus is twee vliegen in één klap. Twee vliegen in één klap, ja, inderdaad. Klopt. Gaan we nog wat nieuws doen of heb jij een leuk plaatje? Ik heb uh, muziek. Ik, uh, ik ga hem nu aanzetten. Kelly Clarkson met Breakaway. Mooi nummer. Zeker. Ja, we hebben wel mooie nummers vandaag. Zeker. Ja, maar, uh, met de ode aan de vrouw. Ja, ik heb ik we. laatst ook wel gehoord van een bekende DJ. Die kreeg toen te horen voor die nieuws was. Jij gaat niet zeggen dat de nummer mooi is. Dat moet mm. de luisteraar zelf uitmaken. Mm. Dus, maar ik, uh, jij hebt nu geluisterd naar het nummer wat ik uitgezocht heb. En jij ja. vindt dit een mooi nummer. Ja. En is, uh, dat is ook geweldig. Het is, ik heb dus, uh, ooit een dubbel cd gekocht van Sky Radio. Die heette Power Vrouwen. En uh, daar er komen heel veel van de nummers die we vandaag uh, gedraaid hebben... komen daar vandaan. Ja. En dat je dan weer realiseert van... wat heb ik toch een, uh, een fijne luisterplezier in huis... En maar geen goede cd-speler meer. <laughs> dus, dus, je zou er gewoon een, een stekkertje in moeten kunnen doen... Dat je ze gewoon hoort. Maar dat werkt helaas niet meer dus, uh. maar ja, jij had een heel ondeugende nou, ja, seks, hoorde nou, ik. Best wel eigenlijk. Dat, uh, ja. Ja, ik denk seks... niet of jij het kan vertellen. Nou, absoluut. Ga ik het erover hebben. Ik deel het met iedereen. De sextoys zijn vandaag de dag helemaal hot. Nou, dan zou je wel denken van sextoys Maar in de wereld van de seksuele wellness dient zich nu een nieuw uh, fenomeen aan... En dat is de wipstick. Nou, wat is de wipstick? Dat is een lipstick speciaal voor de vulva. Voor de schaamlippen. Nou, de lippenstift komt niet in, fel rood kleur, niet in een fel rood kleurtje. Ja, je mag het natuurlijk niet afgeven op de lakens, hè, nee, denk ik. Maar het is de bedoeling dat hij wordt aangebracht op de vulva... voordat je seks hebt. Nou, volgens de fabrikant werkt de Vipstick hydraterend en geeft het bovendien een tintelend gevoel. Dat nou, is goed nieuws voor meer dan de 8000 zenuwuiteinden die samenkomen in de clitoris. Is dat dan de vulval? of is dat het hele gebied? Is is het het hele een... gebied. Ja, hè? ja, ja. Nou, het bedrijf achter de Vipstick hoopt met de schaamlippenstift de orgasmekloof te dichten. Nog altijd. Altijd bereiken, bereiken niet alle vrouwen een orgasme tijdens de seks. Dus iedereen aan de VIP-stick. Maar let wel op: de effecten van de VIP-stick zijn niet bewezen. Nou, het is denk ik gewoon heel spannend om hem te gaan gebruiken. Ja. Ik van: oh jee. Überhaupt oe. dat je het aan gaat brengen. Ja, ja. Nou, maar inderdaad, de orgasme-kloof is er zeker. Want je hoort met bepaalde programma's op tv en zo, hoor je gewoon dat gewoon. Ik denk uh, dat misschien maar 25 procent... misschien nog wel minder een uh, klimax bereikt... maar anderen niet. Ja. En dat heeft te maken... deels heeft dat te maken met de bewerking door de man. Ja. Ja, zeker. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ik, ik ben helemaal met stomheid geslagen. Van, okay. van mijn opmerking? Ja, nee, oh. gewoon. Ik vind, het, uh, ik vind het wel bijzonder altijd... <laughs> Dat, uh, Wilke zegt, uh, zegt af en toe... Dan, we hebben het vandaag nog niet over seks gehad... maar het wordt er steeds minder. Vroeger hadden ze er regelmatig over... Uh, dat er de leuke weetjes over waren. Maar uh, ja. tegenwoordig, je merkt gewoon dat... Uh, we, we worden ouder. En, ja. uh, en nu uh, sta ik hier te blozen. Oh, oh dat uh, misstaat je niet. <laughs> Dankjewel. Oh. Ja. Ik heb wel een ander leuk bericht... tegenoverhanger. Een uh, vrouw slaapt jarenlang... Naast het lichaam van dode broer. Ebba. Ja, het is zo raar. Het moet toch ruiken. Het staat van ontbinding, zeg ik dan. Hè. Nou, de Australische vrouw heeft twee tot vijf jaar lang ook nog eens naast het levenloze lichaam van haar broer geslapen. Nou, ik kan me dat gewoon niet, uh, niet voorstellen. De vrouw, een zeventiger, woonde samen met haar broer in een sociale huurwoning in Australië. Nou, het is niet duidelijk wanneer de man exact overleed. Of in welke omstandigheden? Hij werd in 2018 voor het laatst gezien door buurtbewoners. Nou, vind je het niet bizar? Ja, maar ze doen het vaak voor uitkeringen en zo. Hè? Want je hebt ook wel veel mensen... Ik denk dat ze als de overheid maar eens moeten kijken... Hmm. Uh, van uh, uh, uh, wat voor uh, vrieskisten worden er... Oh. Verkocht. En als dat die grote zijn... die je dus eigenlijk voor een slagerij hebt... of dat soort dingen. Ja. Als die verkocht worden, worden aan particulieren... dan moet de overheid misschien daar toch eens even op aanslaan. van Wij doen een uh, Frieskistencontrole... om even te kijken wat erin ligt. Want er kan zomaar een, een lichaam in liggen... van oh. de opa die nog... Uh, en dan komt de burgemeester op een gegeven moment... ja, ik ben 100 jaar, we komen een taartje eten. Ja, nou, hij is niet zo lekker hoor. Doe oh. maar niet. Ja, nee, uh, de hij ligt bevroren in de kist. En <laughs> dat soort dingen allemaal... Nou, je hebt, uh, de, de, het leuke is gewoon, uh, nou ja, het leuke... Je hebt uh, dinsdag, maandag of dinsdag... De maandagavond heb je altijd een programmaatje ergens op NPO 2 of 3. En dat uh -huh. gaat dus over dat ze bepaalde stellingen gaan bewijzen. En dan is het zo van hoe snel uh, vergaat bijvoorbeeld een lichaam... of uh, uh, uh, wanneer geven mensen meer met, uh, met uh, collecteren. Uh -huh. Maar het, nu hadden ze echt gekeken van hoe, hoe snel ontbindt een lichaam. En dan scheen dus inderdaad, als je het net 40 centimeter uh, onder, uh, onder het maaifeld doet... Dat gaat het snelst. En uh, het is het beste om een, een lijkwaarde aan te doen. Maar uh, ja, de frisk is, ja, zo kan je wel heel lang uh, goed blijven. En in de hoop bij de, de, de wederopstanding, wat ze al gaat zeggen in de, in, in de Bijbel, dat ooit heb je de wederopstanding, en dan uh, komt alles komt alles goed. En uh, Jezus komt terug. En dan uh, kunnen alle mensen weer uh, terugkomen. Ja, dan zie je er is nog een beetje goed uit. Ja. Dat als jij inderdaad vergaan bent, is het weg. Hmm. Dus. Uh, nou, ik word je uh, toch wel een beetje eng van. Ik, ja, ik ook. <laughs> Heb je nog iets leuks? Ja, ja, ja. Ik, ik, ga gewoon, uh, nee, ik ga gewoon nu een plaatje aanzetten. want Het ah. lijkt me gewoon het beste. <laughs> nee, het voelt elkaar niet. Oh, so sweet. The ghost where the meets the coast. Beautiful people van de Black Keys. En we gaan weer verder, want uh, ik heb nog een uh, bericht. Ook wel bijzonder van uh, uh, dierentuinen kunnen die wel of niet en zo. En, en hier is dus een dierentuin in Amerika. En die moest dus vorige week 70 munten verwijderen uit de maag van een alligator. Want die had die allemaal opgesnoept. En blijkbaar gingen mensen dan toch muntjes in die vijver gooien. Hè? En dan wens doen of zo. Nou, echt belachelijk. Maar ja, oh. het was... Uh, Thibodeau heette die. Hij was al 36 jaar. Dus zo oud kunnen krokodillen worden. Jeetje. En hij heeft dus ook nog leucisme. dus Dat hij behoorlijk wit is. Maar hij had nog een bijzonderheid. Want hij functioneerde als spaarbank, zeggen ze dan. Want hij bleek echt, dus echt 70 munt in zijn maag te hebben. En het werd eigenlijk ontdekt tijdens een routineklus, klus. Want alle tiende alligators die werden dus eventjes uh, uh, gescand. Gewoon om te kijken hoe het allemaal gaat en zo. En er ligt echt, echt een hele grote portie muntgeld op in, in zijn buik. En uh, ja, die munten brachten voor de krokodil zelf geen geluk, helaas. Mm. Maar ja, dus ze hebben uiteindelijk het dier... afgelopen de donderdag, een week geleden al... hebben ze met onder volledige verdoving... hebben ze dus uh, een buis in de bek van het dier geplaatst... om een camera en andere instrumenten naar de maag te sturen. En toen konden ze dus uh, als een soort stofzuigertje... Konden ze al die munten weer pakken. Ingreep slaagde... En uh, er wordt dus wel duidelijk gezegd ook weer van, uh, tegen de bezoekers... Van, ja, waarom gooi je in godsnaam munten in een dierenverblijf? En los van het uh, verstikkingsgevaar... de betalen kunnen ook gevaarlijke chemische reacties oproepen... in het maag-darmkanaal. En uh, gooi die dan maar in een fontein. Hè? Zoals uh, die fontein in de Rome. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen... ik heb dus zelf gehad met mijn zoon dat die was... Uh, ik woonde net in het nieuwe huis. En, uh, en toen kwam hij stikkend naar mijn bed staan. En toen had hij dus een munt van uh, 50 leren ingeslikt. ingestikt. Je zegt als een kleine ding, is gevaarlijk voor kinderen. Maar gewoon zijn munt en dan toch dat doorslikken. Waarom, weet je wel? En uh, ik heb toen, uh, we hebben toen een week moeten wachten tot hij uitgepoept was. Maar er werden eerst foto's gemaakt. Maar het was ook toch zo, van, moeten we nou wel of niet opereren? Want als hij dus, uh, de, de luchtpijp uh, gaat uh, blokkeren of, of er blijft voedsel achter of wat dan ook, dan uh, heb je een probleem. Maar ik mm -hmm. was echt erg opgelucht <laughs> toen die munt verdwenen was. Ja, oké. Okay. Nog wat anders. Uh, we hebben het vorige week al over gehad. Uh, je hebt tegenwoordig een energielabel. Nou, vorige week is in het nieuws gekomen. Nu willen ze een klimaatlabel. Uh, maar het is nu aan de gemeente om uh, ervoor te zorgen. En het is een grote opgave om bewoners bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Nou, het schijnt dus zo dat je een klimaatlabel... Uh, uh, uh, uh, kan daarvoor gaan gebruiken. Nou, met dit klimaatlabel kun je onder andere zien hoe klimaatrobuust uh, je straat eigenlijk is. Maar nu is de, deze week, afgelopen week, is er in het nieuws gekomen dat er een. Nou, ze hebben al een kostenplaatje weten uh, nou, op te sommen. Dat kostenplaatje is ongeveer ruim 50 miljard euro. En dat gaat over bodemdaling uh, tot aanpak van fundering. Nou ja, in veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd op instabiele bodem. En daardoor komen veel mensen in grote problemen. Het is toch echt te bizar voor woorden, hè? Tegenwoordig, wat het allemaal gaat kosten. Nou ja, dat is dus ook, hè, het gaat dus ook om dat de overheid moet daar ook straks waarschijnlijk uh, in bijspringen. Uh, als de overheid dus niet helpt om het probleem op te lossen... lopen de maatschappelijke kosten op den duur op tot ruim 50 miljard euro. En zal de onrust hierover in de samenleving sterk toenemen. Dus ja, naast een energielabel is een klimaatlabel toch wel heel erg belangrijk. En ik ben gewoon benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen in de, in de toekomst. Weet je al wat jouw klimaatlabel is? Nou, nee. <laughs> je hebt wel een dak op je schuur. Ja. In ieder geval. Ja. He? Dat scheelt weer. this be, you're not here with me, you never said goodbye, someone tell me why, did you have to go? gewoon een vrij lang nummer dit, dus we besluiten het maar eventjes als achtergrondmuziek te houden. Michael Jackson met You Are Not Alone. Het is ook eigenlijk een beetje, ook, omdat we het net over die documentaire had van de, van de Making Of, The Great Night of Music ja, ja. op Netflix. Ik ga aan kijken mensen, het is echt, uh, als je van die tijd houdt en uh, al die artiesten erop, uh, ze hebben echt, het is nog nooit in de wereld voorgekomen dat er zoveel bekende artiesten op één moment uh, een opname van een plaats gingen maken in de nacht. Ze zijn gewoon echt, echt de hele nacht doorgegaan. Geweldig. Ik mm, vond het fantastisch om te zien. Ja, het was echt leuk, zeker. Dus uh, ja, het is ge het blijft genieten van al die muziekcd's en alles. En, uh, uh, ik, ik, uh, ik kan alleen maar zeggen: van, uh, als je van muziek houdt, ga ze allemaal kijken. Ook, ja. ook die van Wem is gewoon heel leuk. Ja. En je uh, uh, had je ook wel uh, die andere gasten, Robbie uh, Williams, Williams en zo. Maar het ja. is gewoon een, een, een, een piek terug in de tijd. En dat mm -hmm. is gewoon leuk. Mm -hmm. dus, uh, maar ja, wat, wat ook een piek gaf, dat was laatst in, in, in Kaapstad. Maar het was helemaal niet zo'n fijne piek. Want het was de, echt dat in het Zuid-Amerikaanse Kaapstad hing echt een onvoorstelbare stank, enorme poeplucht. En de oorzaak lijkt op het water te liggen. In de haven lag dus een schip afkomstig uit Brazilië... met daarop 19.000 levende dieren, bestemd voor Irak. En de oorzaak van die stank, omdat dat Dekker... werd onder meer eerst de onderzocht... En toen kwam er nog eens een speciaal milieugezondheidsteam bijeen. En de geur, het uh, was ammoniak en poep. En dat is natuurlijk ook. Uh, je, je maakt je lading. Uh, uh, ondermijn je op deze manier. Want die mensen, uh, die, mensen die dieren. die gaan. Er als ze aan die lucht blootgesteld worden, gaan ze gewoon dood. Dus uh, de geur wees er dus echt wel op dat de leefomstandigheden niet goed waren. En uh, de Nationale Raad van de Vereniging voor Preventie van Dierenmishandeling. heeft zich echt hiervoor helemaal uitgesproken. En uh, volgens hen uh, is het gewoon te gevaarlijk. Maar ja, het schijnt dus wel dat de ambtenaar die verantwoordelijk was... die heeft gemeld dat het schip binnenkort weer uit de haven zou vertrekken. Maar, waar, waar, waar ik dan ook weer denk van... Uh, nu mensen staan helemaal uh, in vuur en vlam dat dit gebeurt. Maar ondertussen was dat dus op... het ja, is dan weer een hele andere vergelijking... maar op de, op de slavenschepen was het natuurlijk ook zo verschrikkelijk. Er gingen volgens mij 600 mensen werden vastgebonden. En die werden in de ruimen echt... Als, als haringen in een tonnetje. En, en dan weken. Nou, dat is, het is net zo erg geweest, en er, er gingen ook heel veel mensen dood onder, hmm. onderweg. Nou, het is echt een verschrikkelijke periode geweest. Ja. Nou, misschien kunnen we nu verschrikkelijke periode dan afronden, muzikaal ook afronden. Want we lopen tegen de klok aan van de tien uur. En voordat we gaan uit de lucht gaan en weekend gaan vieren, heeft, geeft Justin Timberlake uh, dit jaar uh, drie concerten in Sikhoden. Dus mensen, als je er naartoe wil, er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ja. Dat is voor uh, 15, 16 oktober. Uh, Excuses, augustus.